Wij zouden eigenlijk graag van u in uw eigen woorden willen vernemen wat er precies gebeurd is zondagnacht in het Albertpark. Zondagnacht in het Albertpark. Mevrouw Litin, hopelijk hebt u er niks op tegen dat er enkele vragen gesteld worden door de luisteraars. Levenaar Litin, is dat uw meisjesnaam? Dat is mijn meisjesnaam, ja. Uw meisjesnaam, ja, oké. Okay. Was u trouw in Chili? Nee, ik was niet getrouwd in niet getrouwd. nee. Hoe lang ben je al in België? Ik ben in, in België gekomen in 1975 75, 27 25, 20, jaar, jaar. Ja. Hoe ben je naar België gekomen? Heb je hulp gehad of zo? Ja, Ik ben inderdaad uh, geholpen geweest Ik ben eigenlijk gered geweest door Chris van der Weijden uit, uit concentratiekampen ja? Hij heeft mij helpen uh, vluchten Hoeveel naam hij, zei hij? Kris, van der Weijden. Ah ja, dat die, is dus, uh, de broer van Robrecht, hè? Die, ja, inderdaad, ja. Die, die heeft mij helpen vluchten uit Chili. Uh, ja. de, die heeft mij uit de concentratiekampen helpen vluchten bij, via Panama, dan naar Costa Rica, van Costa Rica naar België. Ja. En met de vrouw van Robrecht van der Weijden hebt u ook nog goed contact? Elian. Ja. Ja, dat is mijn beste vriendin. Ja, ja, ja. Ook al hebt u in de tijd een verhouding gehad met haar man? Ja, maar dat is, uh, dat is lang geleden. We, wij okay. hebben dat allemaal uitgepraat. Het is allemaal opgekuist. Dat en is lang geleden. Wat met Chris je van. Ik heb daar geen verhouding mee gehad. Ik. Ik heb een, een, een, een, een, een, een gehaat de verleden tijd. Gehad Ook. Ja, een, een verhouding Ja, speciale, een, een heel speciale band hebben wij Door, door wat wij in Chili ja. hebben meegemaakt Hij heeft mijn leven gered ja, mevrouw ja, ja, ja. ja, is het misschien uit een soort dankbaarheid Dat u met hem mee naar België gekomen bent? Ik moest daar weg mevrouw De Gonta zocht mij ik, ik, ik kwam tegen het Pinochet regime in opstand Ik moest daar weg En voelt u zich veilig hier in België? Oh. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben uh, opnieuw uh, begonnen. Ik heb een nieuw leven begonnen. Ik ben daar heel dankbaar voor. Dan over Schillen gesproken. Um, in de tijd dus van uh, de militaire junta, ja, ja? de tijd dat u daar was, ja? uh, was dat, uh, ja, ik weet niet of de vraag goed ingekleed is, maar was dat normaal dat men bij bepaalde afrekeningen, om zo te zeggen, dan wel die lijken zelfs nog vermengd. Een hand afgehakt of een voet afgehakt of iets dergelijks. Ja, dat, was, dat gebeurde om de familie angst in te boezemen, om, om de familie heel bang te maken. Een rongo-rongo-tablet, zegt u dat iets? Ja, dat zegt mij iets, dat ken ik, dat ken ik, ja. Het heeft iets met paas te maken. Het, ja, uh, ik klopt. weet dat het in de jaren feitje ooit uh, al een vertalend poging geweest maar veronderstel dat men een rongo-rongo-tablet... Ja... Dat dat niet op zijn plaats ligt. Dat is een slecht, slecht teken. Maar dat men dat hier bij een privépersoon zou vinden. Dat is. Uh, is dat normaal? Dat. Uh, dat nee, dat, dat, dat is een slecht teken. Dat, dat is een slecht teken. Dat is een slecht teken. Dat brengt uh, heel slecht nieuws. Hoe zou u uh, uw relatie met, met uh, Robrecht van der omschrijven? Dus ik bedoel, algemeen, u werkt op zijn fabriek, heb ik begrepen. Ja, ja? ja. Uh, Robrecht en ik, wij hadden een, een zeer passionele relatie, ik vertel het zoals het is, hè. ik was jong, ja, ja. Uh, wij zagen elkaar heel graag, Elian weet dat, zij weet dat, ja. wij hebben dat uitgepraat, dat is, dat is lang geleden, we ja, waren ja, jong ja, en het, klopt, is, he? het is geen probleem. Robrecht, zou die misschien vergiftigd geweest zijn of zo, weet je dat? Uh, ja, ze zeggen, uh, ze zeggen mij dat hij zelfmoord pleegde, maar hij is door de junta vermoord, meneer. Hij is door de junta vermoord. En dat, zijn, en, en, en dat zijn fabriek is in de vlammen gegaan. Dat is allemaal uh, door de junta gedaan, hè? Heeft uh, mevrouw Likint een verhouding gehad met Paul Verfijs? Of ik een verhouding heb gehad met Paul Verfaille, Paul. Ja. Ik ken, niet, ik ken niet Paul. Dat geloof ik niet, mevrouw, dat u die niet kent. Nee, ik, ik zweer, ik ken, ik, ik, ken, ik ken helemaal geen Paul Verfaille. Misschien onder een andere naam, want waarom waren u zo geschrokken als u hem niet in België tegenkwam? Ik ben hem nog nooit uh, tegengekomen. Toch wel? Ik we toch wel? Ik weet echt niet wie dat is, hoor. Ik, ik zweer het. Ik, ik, ik ken geen Paul Verfay. Hij zal misschien een andere naam aangenomen hebben daar. Maar ik denk toch dat hij hem kent. Mm. Op, ja, ja, ga maar eens goed terug. Ja, nogthans, uh, hij zou u gekend hebben. Hij kent mij. Hij heeft u gekend. in Chili. Hij werkte bij u op het bedrijf. Maar ik, ik heb gehoord, hij, hij, hij, is, hij is... Vermoord. Hij is vermoord. Meneer Verfaille is vermoord. Ja. Ik, ik ken niet meneer Verfaille. Het bedrijf in Chili was van Robrecht van der Weyden. Ik had geen bedrijf in Chili. Ik weet niet, die andere Vlamingen, misschien was meneer Verfaye Vlaming, misschien Fransman, ik weet niet wie het is, ik ken hem niet. Hebben jullie kennis gekregen die een huidaandoening hebben, zoals uh, psoria's of dergelijke? Een huidaandoening. Mm, niet psoria's. dat ik weet. Kent u eigenlijk Lorenzo Caland? Nee, ik, ik ken hem niet. Ik ken u een persoon die een zeer slecht gebed heeft? Nee... Nee, dat weet ik niet. Ik niemand, niet. niemand met gezellig uh, nee. gebed. Nee, nee, niet in kennisekring, niet op, op het werk. Ik ken, nee, dat weet ik niet. Frank Kleina, zegt u iets? Nee. Totaal niks. Nee. Toevallig uh, geen naam van uh, Wim Ketels opgevangen? Wim Ketels, nee, nee. Wat was dat verhaal met die potloodvender daar in het park? Ik ben uh, zondagavond, ik vertel het niet graag, ik word daar een beetje emotioneel van, maar ik zal het heel snel vertellen. Ik werd zondagavond ik kwam van het werk met mijn vriendin Elian. Ik ga naar huis nadat wij iets uh, gedronken hebben uh, in, in, in een wijncafé op het zand in Brugge. Ik werd overvallen in het Albertpark. Ja? ja? En ik, ik, ik ben daar uh, gevonden geweest door twee politieagenten. Uh, wat voor werk doe je als ik me vraag Ik werk als uh, ergotherapeute in ja. het Onze Lieve Vrouwenziekenhuis in Brugge. Ah, ja, okay. Dus halftime om ja. mensen op te vangen en zo, ja. mensen met trauma's. Heeft u de potloodventer herkend? En uh, als u hem herkend heeft, waarom heeft u hem dan aangegeven bij de politie? Da, de agenten hebben dat zo opgeschreven. Ik heb dat zo nooit gezegd. Zij hebben dat zo opgeschreven. Maar heeft u hem herkend? Ja, ik... Uh, ik... Ja, ik heb hem herkend. Ja. Nee. En uh, waarom geeft u hem dan aan bij de politie? Ik heb hem herkend. Hij was mijn beul. Mijn beul, CFO Hernan. Ik heb hem niet aangegeven. Ik heb hem niet aangegeven. De politie hebben mij toevallig gevonden mm -hmm. toen ik geschrokken was van hem, om hem Ik was geschrokken. Ik heb hem teruggezien na 25 jaar, mevrouw. Ja. Ik was helemaal geschrokken. Ik zou niet zo schrikken van een gewone man. Maar het was mijn beul. Ja. Mijn beul, CFO Hernan. Mm -hmm. En die is terug in België. Die is terug in België. Ik weet niet waarom. Ja. Ik weet niet hoe het komt in Brugge, waarom die mij niet gerust laat. Ik heb niemand iets kwaads gedaan. En denkt u dat, u, dat, dat uh, Silvio Hernan u op het oog heeft? Ja, natuurlijk. Ja. Maar tuurlijk, waarom komt hij? Hij wil, hij wil mij vermoorden. Uh, misschien zijn er nog andere mensen die hij, uh, die hij op het oog heeft. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet alleen, ik, ik heb heel veel bang. Ik heb angst. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik weet niet, moet ik weggaan? Moet, moet ik mij verstoppen? Ik, ik weet het niet meer. Hij is terug. Na 25 jaar, de nachtmerrie stopt niet. Hij is terug. En kan u onderduiken? Ik kan misschien bij Chris gaan aankloppen. Hij, hij zal mij helpen. Hij helpt mij altijd, Chris. En ik zou dat misschien kunnen doen. Sorry, maar... Wij moeten u vertellen dat meester Van der Weiden. Is er iets met Chris gebeurd? Mevrouw, Chris is vanmiddag vermoord. Chris? Chris is vermoord? Nee. Nee, dat kan niet waar zijn. Dat mag niet waar zijn. Mevrouw Littin, hebt u enig idee... Wie... Hij heeft het gedaan. Ik wist het. Hij heeft het gedaan. Oh, en nu... Mij. Wie, mevrouw Littin? Wie? Hernan. Mevrouw Littin, vertrouw ons. Wij zullen alles doen wat we kunnen om uh. Silvio Hernan te vinden. Duran. Hij heet nu Baldomero Duran. Hij heeft een andere identiteit aangenomen. Daar is Chris achtergekomen. Baldomero Duran? Baldomero Duran, die in het concertgebouw werkt...